Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De gemiddelde landelijk is de stijging iets meer dan 3%, maar bijvoorbeeld in Amsterdam steeg de WOZ-waarde maar liefst 15%. Daarmee heeft de hoofdstad het record uit 2010 verbroken. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de onroerende zaakbelasting en het eigen woningforfait. Ieder jaar stelt de gemeente de waarde van huizen vast op basis van de verkoopprijs van vergelijkbare huizen in de omgeving. Medische professionals weten te weinig over mensenhandel, dat schrijft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel in een rapport. Daarom krijgen ze nieuwe richtlijnen om signalen van mensenhandel beter te herkennen. Daarin zal meer nadruk worden gelegd op het herkennen van slachtoffers van arbeids- en criminele uitbuiting. De huidige richtlijnen zijn meer gericht op slachtoffers van seksuele uitbuiting. De nationale rapporteur vindt ook dat er trainingen moeten komen voor artsen... en dat mensenhandel moet worden opgenomen in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Minder mensen nemen een telefoonabonnement in combinatie met een telefoon... blijkt uit onderzoek van TelecomPaper. Sinds mei wordt de telefoon meer als een lening gezien... en moet je aantonen dat je genoeg verdient. Daarnaast wordt de waarde van het toestel aangemeld bij het bureau kredietregistratie... En dat heeft effect op het afsluiten van andere leningen. De in opspraak geraakte acteur Kevin Spacey... wordt uit de nieuwe film All the Money in the World geknipt... en vervangen door een andere acteur, de 87-jarige Christopher Plummer. Het besluit om Spacey eruit te halen... volgt op de onthullingen over zijn seksueel grensoverschrijdende gedrag. De film van regisseur Ridley Scott... over de ontvoering van miljonairszoon John Paul Getty... ...zou volgende maand in première gaan... ...en die datum blijft vooralsnog gehandhaafd. Species speelde grootvader Getty. Het weer nog, eerst nog kans op mist. Overdag wolkenvelden en alleen in de ochtend kans op zon... ...het wordt 9 tot 11 graden. Later vanmiddag gaat het vanuit het noordwesten af en toe regenen. Dit was het... ZFM, Verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zaterdag 30 september 2017. Vanuit Hotel Hoogland is dit Goedemorgen Zandvoort. Uh, ja, Het weer werkt niet helemaal niet echt, mee, ja. uh, dat, uh, maar goed. Uh, we hebben vandaag een techneut. En onze techneut vandaag is jacques Jozef Duinmeijer. Goedemorgen Jacques, Goedemorgen. fijn dat je er bent.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 Ja, daarna uh, de, de dieren te huis Kennemerland bestaat mm. 50 jaar. En uh, ze hebben morgen uh, open dag. En daar komt uh, Alette Stoutenbeek uh, komt daar alles over vertellen. Want er dus, allerlei activiteiten zijn er morgen. Dus dat is nou. best wel uh, best wel leuk. Dan hebben we daarna de VVD.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 weer terug bent uit Blaricum. Ja, ja, Dank, dank. Daar willen we het ook heel graag over hebben hoe dat, hoe dat nou was voor ja. u. Ja, het, uh, ik ben sinds woensdagmorgen 00 uur, zo gaat dat uh, in veiligheidstermen, uh, weer bevoegd uh, burgemeester in de mooie gemeente Zandvoort. En dat voelt ook goed. Heeft u het gemist? Uh, ja en nee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 heel goed. Toen dacht ik, ja. oké, okay, die dame die, die weet ja. zich uh, goed uh, in te passen. En, uh, maar ze ja. kende Zandvoort toch al een beetje, hè? Dus ze kende Zandvoort een beetje omdat ze vorig jaar december ja. de formatie heeft gedaan. En, en uh, daarom ben ik in die twee weken ook meer respect gaan krijgen voor college en raad in Blarikum. Want die kenden mij totaal niet. Niet. Ze nee. uh, krijgen opeens een vreemde vogel op hun dak. <laughs> ja, onder hun dak, letterlijk. Ja. Um, maar, en dat gaat ook. Het is natuurlijk ook uh, in zo'n college even zoeken van, hoe zitten we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 En datzelfde gold voor de raad. Er waren daar, euh, nou, één echt wat lastig onderwerp. Dat had al een lading. En wat je dan als voordeel hebt als buitenstaander, dat je een paar weken mag worden. Ik heb niet die bagage, Precies, dus ik kijk, heb niet, niet kijk, die al deuken al opgelopen. Je, ja. Ja. Dus je kijkt onbevangen en neutraal naar iedereen en dan ben je in staat om het net weer op een andere manier te doen. Met, een weer, met wel een gewenst effect. Ja. Ja. Dus dat was ook wel heel plezierig om te zien. Dat je dan in dat soort processen ook op het juiste moment als nou, passant. Want ja, burgemeesters zijn passanten. Wij komen en wij gaan. Dit was wel een hele korte. Korting, ja. Dat geef ik ook gelijk toe. Uh, maar wel heel goed om te doen. Ik kan het ook iedereen aanbevelen. Ik sprak gisteren de commissaris van de Koning. En die was ook heel nieuwsgierig zeg nou, ik ben ontzettend enthousiast, en Joan de Zwart ook. En wij komen ook met een brede evaluatie, waarin we de bestuursorganen, college en raad, ook terug laten koppelen hoe zij het hebben ervaren. Mijn eerste indruk is nogmaals, ze hebben het echt top gevonden dat het is gebeurd, achteraf. Um, want het is denk ik wel iets wat je breder in Nederland zou kunnen doen. Ja, was dit de eerste keer? Of gebeurt het nog? Dit is de tweede keer in Noord-Holland. Okay. In Nederland is dat niet gebeurd. En ik begreep uh, dat er wat geroezemoes was bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat ze Vonden dat onze commissaris toch wel erg vrijmoedig de waarnemregeling interpreteerde. Mild uitgedrukt. Maar die heeft ook een gezonde eigen wijsheid. Die kiest zijn eigen pad zolang dat mag. Want ik denk in deze tijd.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 Ik heb er nooit zoveel en meestal roep ik er ook niet over. Dat is wel knap als dus <lacht> je dat hebt. Uh, maar om, om die onbevangenheid uh, weer wat terug te krijgen. Omdat ah, je hoe oké, je het went of keert. op je ja. ja. eigen plek. Uh, ik, ik, ja, gewoon als mens. Ja. Uh, want dat breng je ook als bestuurder mee. Want hoe je het went of keert. ook ik loop uh, met een rugzakje met uh, deukjes ja. inmiddels. En de kunst is om die deukjes iets uit te deuken. zodat ze wat minder uh, de kleuring bepalen in dit soort zaken. De schaduwen anders worden. Uh, dat zou ook. Nou, zo diep zijn ze nou ook weer niet. Maar, uh,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 Er is van hoge hand ingegrepen, ja, als ik het de zo mag zeggen. School doen hebben, hebben het. Ge... Want nou, ja, ja. het kon niet doorgaan. Dat klopt, was, dat ja. is op zich. Um, uh, uh, dat kan door de ene als een voordeel worden gezien, de andere kant ook als een nadeel. Want wij hadden echt de stellige overtuiging dat de organisatie die dit had aangevraagd, dat het echt goed een organisatie gedaan. was. Ik zie zelden organisaties die zo professioneel zaken aanpakken. Daar waren wij echt van onder indruk. Dat is geen reden om dingen te versoepelen of zo. Nee, je nee, blijft nee. altijd kritisch meedenken met elkaar, waar ook. Maar dit was een organisatie, en er zijn er een paar van, Red Bull is ook zo'n organisatie, die zijn echt uh, boven het maaiveld hoe ze dingen aanvliegen. En dat betekent ook dat zij dingen, in mijn beleving, goed, doordacht ja, goed doordacht in control hebben. hebben. Ja, ze, ja, ze hebben zomaar, goed doordacht uh, ja. waar ze mee bezig zijn. Ja, en dan, dat, dat is dan ook het afwegingspalet waarbinnen je moet bewegen. Denkt u dat het volgend jaar weer wordt uh, aangevraagd? Ik, ik, ik weet het gewoon niet. Want uh, uiteindelijk komt zo'n vergunningsaanvraag vaak aan het einde van het traject. Ja. En ja, ons stelsel zegt dat de burgemeester daar dan wel of niet een klap op geeft. En die toetst. Uh, en daar wordt hij geadviseerd. Op een goede manier.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 Van, van het strand af. En ik weet niet of dat die meneer een vergunning had. Maar die kwam toch wel met een redelijke snelheid uh, naar uh, boven. En uh, zeg maar, het, het touw is misschien niet erg zichtbaar waar mijn hond aan zat. Maar ja, dat touw was er wel degelijk. En ik had echt zoiets van, ik, dit gaat zo meteen gewoon door dat touw heen. Maar het dus ging nee, goed. Dus ik, nou ja, het ging net goed. En ik, ik, ik riep naar die man. En die man die schrok. Hij zegt ik doe toch rustig. Ik zei, nou... Het is dus echt ge, nog wel een verschil. Precies en dat is, dat is, een, dat is in, in het verkeer. Maar als je het hebt over veiligheid. Is dit verhaal ja. heel mooi illustratief. Voor uh, hoe wij allemaal verschillend kijken. Van wat is nog veilig en wat niet. Uh, en dit, dit is de subjectieve veiligheidsbeleving van ja. mensen. Dat is je gevoel. Hè, en je gevoel is altijd goed. Maar dat ja. wil niet zeggen dat er dat objectief ook onveilig is geweest. Maar het is absoluut een leven. Het is een, het is een, wandel. het is een wandelgebied. Dus ik zeg uh, dan, nee, dan nee, moet je, je stapvoet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 En nou, heb ja. ik haast. Want wat doen kinderen, wat doen huisdieren? Die hebben onvoorspelbaar gedrag. Klopt, ja. Dat kan je ze kwalijk nemen. Maar ja, ja. ik denk dat zo is de essentie van kinderen. Laten we dat vooral zo houden. Ja, ja, ze, ja. Kan anders zijn. ga je Dat dus over zijn. zijn. Maar dus laten we daar wel rekening mee houden. Als wij andere weggebruikers zijn. Nou, en...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 Landen zijn het, die landen ja. weten het gewoon, ja. weet je. Dat is, dat en en op, op, de, op de Zuidboulevard, er zijn heel veel landen waar met een rood pad, dat ja. dat een fietspad is. Ja. Ja. Dus omdat die zo gedateerd is, is die kleurcodering in de loop van de jaren veranderd, snap je. Dus als je die mensen aanspreekt, dan, ja, dat doe ik ook dan wel. Dan spreekt ze gewoon, uit, nou, mag ik vragen waarom u hier fietst? Gewoon neutraal. En niet zeggen, ja, u mag hier niet fietsen. Nee, dan wordt iedereen geïrriteerd. Dat is de manier. Als je vraagt, mag ik vragen, wat maakt dat u hier fietst? Zegt iedereen, ja, mag dit niet dan? Ik zeg, nee, dit is een voetpad. En het, het schrikt mensen af. Oh, ja. oh, en dan zijn ze gelijk bij de les. En meestal stappen ze dan af. Ja. Nou, dat is de zoektocht, want, kijk... Eh, Behalve de, de wielrenners. Eh, de wielrenners die wielrenners rijden over de stoep. Omdat de weg het zo hobbelig ja, is. Zouden we eigenlijk moeten verbieden, hè? Zijn we het daarover eens? Ja, nee, ik, ik snap dat die mensen het heerlijk vinden om te, om te fietsen. Alleen, ik het, is, fietsen het is wel een dingetje natuurlijk. Ik fiets, natuurlijk. Ik, fiets ja. He, ik, ik maak hem nog smarter.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 Ja. Dus ik loop na te denken ja, met de organisatie ja, ja. over een andere manier. Hoe? Ook in afwachting van de nieuwe boulevard. Want dan kun je het met een inrichting. De, het is essentieel hoe we de openbare ruimte inrichten. Die Zuidboulevard boulevard is ook uh, zeg maar een van die de. Gaat dingen het die gaat eind van het jaar ja. gaat hij waarschijnlijk uh, in de in de inspraakfases en dergelijke, daar liggen ja. al contouren. Uh -huh. En door die moderne wijze, die, die ook uh, veel beter eruit ziet natuurlijk... er moet echt een kwaliteitsslag komen... kun je dat soort stromen makkelijker ordenen. Waardoor het natuurlijker is. Ja. Want dat is eigenlijk ja. de kracht. Dan heb je bijna geen borden nodig. Nee, nee want je, de, je hebt, ik denk wat, wat je daar ook nodig hebt... is bijvoorbeeld uh, tweerichtingverkeer op die, op die Zuidboelen. Voor, althans voor fietsers. Niet voor uh, auto's, maar voor... Ik vermoed voor, niet dat dat gaat gebeuren. Nee, is dat niet iets maar dat, dat, dat, voor fietsers weet ik niet zeker...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 ingewikkelde rotonde, jongens ja. op een gegeven moment die er helemaal uit. Vertragingen. En toen had iedereen opeens van rechts voorrang. Ja. Dus er waren geen uh, geordende regels. Het regelde de klachten, omdat mensen zich onveilig voelden. Gebeurde daar iets? Nee. nee. Waarom? Ga dus is het meer u weg? zelfs op de, Exact. Ja, op het moment dat je de verantwoordelijkheid teruglegt waar die hoort is, dat is op de schouders van, van de weggebruikers, gaan mensen zich inhouden. Ja, daar gebeurde inderdaad. Er stond wel eens iemand op de remmen.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 en de belangstellenden kunnen ook met de jeeps een rondje op het strand maken. Worden mensen die slechte benen zijn, worden door die jeeps Leuk, opgehaald. Ja. ja, dat is echt dat is top. Mooi, hoe die is vrijwilligers mooi. van Keep them rolling is dat. Ja. Dat ze zich inzetten ja. en gewoon onbaatzuchtig doen. Dat is gewoon ontzettend ja. mooi. Nou, en omdat we op het strand zitten, hopen we ook dat er wat uh, ouders met kinderen komen. Want die kun je daar makkelijk van maken. En ja. dit jaar voor het eerst is op verzoek van de veteranen, althans het comité, gaan we kijken of het uh, een blauwe hap. Ah, Ik zeg, wat bedoelen jullie met een blauwe hap? Maar dat is ja, precies. Ja. Dat is in de marine traditie <laughs> marine, vooral marine zo. Marine die wordt daar geserveerd. Ja. Uh, geser Nassie Koring, hè? Dus uh, ja. mensen krijgen oh, ja, een basale een, maaltijd. Ja, dat ja, ja.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 Het is echt veelvoudiger ja, geweest. Ja, ja, ja. En dan zie je nu weer... en eh, dat is ook het mooie om te zien... dat het verjongt zich. Ja. Dus er zit weer een hele groep jonge, jonge mensen. mensen ja. en, eh, nieuwe ideeën. Leuwe nieuwe ideeën, groen, ja, andere aanpakken. En dat ja. is ook wat bij de samenleving hoort. Hè. Die verandert constant. En dat is ook, daarom moet je dat ook aanjagen en waarderen. Dus wij gaven iedereen het kleine, uh, <lacht> <het> kleine <lacht> speldje, het, het aardigheidje noem ik dat altijd. <lacht> en de grote waarderingspeld mocht aan de nieuwe voorzitter. Nou, dat is een jonge dame. Die was...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 Het laatste onderwerp, historische Grand Prix. Wat was het een nee. feest? Ja. ja? Ja, ik vond het prachtig. vond ja? het wel klein. vond het, klein. het kleiner dan, uh, dan dat het was. Er waren minder auto's. Minder. Uh, nou, ik dacht dat er wel veel auto's waren. Nee. 120 waren er. Nee. Ja, nee, we hebben we hem hebben ah, gelimiteerd. Het? Ja? Oh, dat is het. Ja, uh, oh. dus het kan zijn dat er. In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 Ja, dat ja, is ook zo. Ja, dat natuurlijk. we dat deden. Ah, ja. en, en dat is wat je eigenlijk uh, uh, steeds aan het zoeken bent met elkaar. van Hoe hou je dat nou levend? Ja. En hoe hou je zo'n gedachte goed zonder dat het verkrampt. Maar wel in een huidig jasje. Maar wel met die, die warmte daarin. Ja, ja. Maar die warmte, Want zo'n auto, zo auto wil je aanraken. Ja, precies, ja. Ook als die langs je heen rijdt. Maar nee, dat ja. is net even ja, lastig. Ja. Dus <laughs> en we, wat we niet willen. Dat heb ik altijd gezegd. Als die helemaal afgeeft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 en dat gedachtegoed daarin.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 en dat is het groot verschil. Kijk, dus je hebt helemaal geen veel regels nodig, maar je moet zorgen dat je op de essentiële, precies de basis, de basis, normen en die handhaaf je dan ook.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 zijn nee, we moeten het u gaan afbreken. Heb uh, ik nu meer of minder tijd Afriëna. dan Gerard te ja. gehad? Nee, maar, het is, het is die mevrouw van het dierenhuis nee, nee, nee, wil heel graag hebben. We hebben oh, onderwerpen uh, onderwerp gehad. Maar 50 jaar of? dierenasiel is natuurlijk ja. ook waanzinnig. Ja, en zeker dat wij als gemeente Zandwoord ja, ja. dat, uh, dat, dat, dat, dat mogen ja. faciliteren. Zeker met een prachtig dierenasiel daar. Kom erbij zitten, Alet. Ja, mooi mooi. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja. Hoi, Irene. Hoi, hoi. Ja? Alvast een... Uh... Een hele plezierige open dag. Ja, dank u wel. Welkom. Ik ga hè? kijken of ik, want we hebben twee andere activiteiten, of ik nog even langs kan komen. Maar ik kom sowieso regelmatig langs. Maar dat is meer de pensioenfaciliteit. Ja, de ja. de houden van Dierenwelzijn van Haarlem komt van 1 tot half. Nee, van 12. Nee. In de microfoon praten graag, anders kunnen we het horen. allemaal. luisteraars ja, thuis willen het ook graag horen. Iedereen wil graag horen wat ja, nou, je ja, nou, trouwens ja. bij ons is komen zitten. Alex, stoute ja. Van het uh, dierenassio -dier dier in Zandvoort gehoord. Kennenmaland, hè? Ja, Ken ja. Land, he? ja. Ken ja. Klopt, zo heet ja. het ja. tegenwoordig. Eigen, Heel officieel. Ja, officieel. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus uh, luisteraars thuis nog een goed weekend verder. Dank, Dank u wel. U de ook dat u weer gekomen bent. Kom allemaal morgen ook naar het dierenassio, want dat is echt een moeite. En we hebben zelfs inderdaad ook van iedereen die ook dit jaar 50 jaar geworden is, omdat wij ook 50 jaar bestaan, kunnen gratis koffie met gebak krijgen. Ja, kijk. Uh, maar dan ze dan moeten dan zich dan wel legitimeren. Ja, ze dan moeten dan het dan laten dan dan ja, dan dat laten zien. Ja, ik wil best zeggen dat ik 50 ben, maar dat uh, geloof ik. Je moet toch het wel bewijzen. Dank u wel.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 dus dan moet je eens dat is, kijken hoe, hoe de, hoe de, hoe de verblijven eruit de zien. de, handen, de ja. honden en de katten. Ja. En dan ja. hopen jullie natuurlijk ja. dat mensen verliefd worden op ja. zo'n beest die daar zit. Want dat kan. En die dan. dan gewoon denkt van ja, dat ik neemt kan ik neemt niet. Mee. Die moet ja, met mij mee. mee naar huis. Ja, dat kan zeer zeker. Maar uh, daar zitten maar, wel voorwaarden aan. Hè. He, want dat kan niet ja. zomaar. Nee, nee, niemand krijgt morgen een dier mee. Uh, want het kan een ja. impulsbesluit zijn. Precies. Dat is ook zo. En uh, ze kunnen zeggen ik ben geïnteresseerd. En dan vindt er inderdaad een gesprek... Oh, een plaats.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 hele goede tips dat ik denk ja. van ja, ja dat is ook logisch weet je ja. een kat moet, moet kunnen spelen die moet je afleiden He, als die gefocust is op iets dan kun je hem afleiden en daardoor uit die flow van, van aanvallen of van, van boosheid ja. halen ja. Ja. en de, als je dat maar vaak genoeg doet dan heb je uiteindelijk ja. misschien het is ook een het, het vertrouwen weer ja. Ja. want het, het ja, en aandacht en tijd. Vertrouwen. ja dat is zo belangrijk ja, als je dus, ja, uh, ja, uh, geen goed leven hebt je gehad ziet het aan mijn beesten hij heeft enorme aandacht uh, nodig ja. en uh, houdt ervan om heel veel te worden. dat is toch ook fijn? Ja, dat dat willen is ook heel fijn, Dat is ontzettend He? leuk, ja, ja zeker. Ja. Ja. Zeg, en 50 jaar. Um, ja, we ja, hebben een bevond. maand geleden, of twee maanden geleden is dat een beetje gevierd met officiële opening uh, ook van het keurmerk wat we dit jaar ja. gekregen dat hebben u voor verteld. asiel. Ja. Bijzonder, hè? Ja, heel heel mooi bijzonder. Nou ja, bijzonder oh, ja. Uh, eigenlijk niet. Het is natuurlijk fijn dat je dat hebt. Uh, ja, je moet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 in de tuin, dat zou geweldig ja, zijn. Dat zou ja, ik zeggen ja, ja, een plantenwater tuin geven. Een tuinman ja, of ja. iemand die het leuk vond om in de tuin en die misschien ja. zelf in een flat woont, maar dan toch van een tuin houdt. Ja. Die kan ja. zich bij jullie uitleven. Ja. Ja. ja, want ook op de afdelingen hebben we dus vooral bij de katten die dus ook uh, buiten verblijven hebben, uh, hebben we plantenbakken neergezet om het ook voor de katten wat aangenaam ja, te ja, die hebben. Vinden dat en ook leuk. voor het zicht zeg maar hebben we kruidenplanten op de afdeling staan. Dat vinden ze ook lekker ja. ruiken. Daar ja. gaan ze ook ja. in bijten.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 Ja, ja, dat, zodat, is, dat, dat, is, is, dat werkt het, dat dus is, het, dat blijkbaar. effect. Ja, dan komen er steeds minder kittens ja. natuurlijk. Ja, zeker. Het is echt, nou, dit is echt niet normaal Wat we nu uh, zo weinig hebben. Nou ja, daarmee nou, ja. kan je zeggen dat mensen dan uh, toch uh, wat uh, bewuster uh, omgaan met, met hun huisdieren. Hè? Dus ook bewuster weten: van nou, je, een huisdier moet inderdaad gecastreerd worden of gesteriliseerd worden. Ja. Wil je niet een soort wildgroei uh, krijgen en daardoor Intuit. ook. Hè,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 ja, op een gegeven moment moet je wel gaan kijken van hoe moet je dat aanpakken. Ja, hè? ja, ja, ja, ja. ja. het is natuurlijk inderdaad van te gek dat uh, hey, je hebt natuurlijk je mensen lopen die uh, in vaste dienst zijn ook. Ja, en als er heel weinig beesten zijn, dan zijn, is dat eigenlijk...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 En zijn ook pensioen. Dat loopt het perfect. Ja. Ja. Ja, zowel bij de katten als bij de honden. Ja. Dat zit altijd bomvol. Ja. En ja. als je in de zomervakantie op vakantie wil. Nou, dan kan je bij wijze van spreken nu al reserveren. Want dan weet je zeker. Dat je, je Dat er plek je hebt plaats hebt. is. Dat het is. Waar wat, wat moet wat je apart? aan denken? Bijvoorbeeld per nacht uh, voor, voor een asiel of uh, voor een uh, logeerplek? Oh jee. Nou ongeveer. Ja, daar zit ik helemaal niet in. Ik denk een kleine hond uh, 13 euro denk ik. Per dag. Per dag. Per dag. Ja. Ja. Nacht dan. Uh -huh. Een dagverzorging oh, hebben we dan ook, dan dus 11 ja. euro per dag. Oké. Okay. Uh, grotere honden, ja, zijn meer uh, ja. per euro. Ja, dat heeft ofzo. natuurlijk te maken met ja. De voedsel. Ja, ja. en, en ja. Met, ja. Alle, met het onderhoud. Uh, ja. Ja. En, en ja. dat moet natuurlijk ook uitgelaten worden. Ja. Ja. Het ja. ja. is niet zo dat ze alleen maar op het terrein zijn, maar dat jullie gaan er ook mee de duinen in wandelen. Uh, als het kan wel, ja. Maar ook dat lukt niet altijd. We hebben natuurlijk 10 uitlaatsvelden. Ja. Uh, we proberen.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 Ja, en dan heb je meer ja. ruimte nodig ja. Ja. Om, om dat te verzorgen natuurlijk. Ja, ja. Nee, dat is logisch. Ja. Nou. Oh, ja. Ja. Ja. nou, dat is toch... Uh, dat wordt een hè? leuke dag. Leuke dag. Het is ja. heel, ik ben er morgen ja. niet helaas, nee. want ik, nee. bij mij, uh, ik ben bij Mutaal slag op de krocht. Nou, dat is jammer. Ja, dat ja. ja, is ook jammer. Ja. Maar ja. er ja. komen er meer toch. En je dag elke dag hier toch langs. Er is een speelgoedbeurs, een ja. kleine speelgoedbeurs. grabbelton, we hebben Smink. Oh, leuk. Grote loterij. En als mensen een kopje koffie of een poffertje of een kopje soep van ja. Fleur, soep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 Die, komt ook, die uh, ja. ook komt ja. en die altijd ja. leuke dingen heeft. Ja. Dus ja, we hebben één iemand heen. die van alles zelf maakt. Futsjes worden er verkocht. Okay. Uh, cakejes, kiesjes, oh. uh, nou, nou, feest uh, ja, Het is oh, feestje. Het een feestje ja, een ja. <laughs> Het wordt een groot feest. Ja. En het is zo, alle kinderen die komen, ja. die uh, krijgen een beer van ons. Zo